...zich bij de politie in Hilversum, een verwarde man van 30 jaar gemeld. Hij is aangehouden. Of hij iets met de brand in Hilversum te maken heeft, wordt nog onderzocht. Het Afghaanse parlement heeft een aantal belangrijke kandidaten voor ministersposten in het nieuwe kabinet goedgekeurd. Onder hen zijn de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie. President Karzai heeft 17 nieuwe kandidaten gepresenteerd... ...nadat het parlement vorige week drie kwart van de voorgestelde ministers afwees... Karzai staat onder grote buitenlandse druk om ministers te benoemen die vakbekwaam zijn en niet corrupt. Verwacht wordt dat een aantal kandidaten ook nu niet door het parlement zal worden geaccepteerd. Ze zouden te nauwe banden hebben met krijgsheren of ze zouden inhoudelijk niet op hun taak berekend zijn. Karzai wil snel aan de slag met zijn nieuwe minister onder meer om de corruptie in Afghanistan aan te pakken. In Maleisië zijn vernielingen aangericht aan een moskee. Van het gebouw in het Maleisische deel van het eiland Borneo sneuvelde de ramen. Waarschijnlijk gaat het om een wrakactie van christenen. Eerder werden meer dan tien kerken vernield of in brand gestoken. Aanleiding voor ongeregeldheden tussen moslims en christenen is een uitspraak van een Maleisische rechter. Die bepaalde onlangs dat een krant voor de christelijke god het woord Allah mag gebruiken. Het weer, nevelig en bewolkt. Vanmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. In het oosten en noorden vanavond natte sneeuw. Middagtemperatuur tussen 0 en 3 graden. Morgen vooral middagzon bij een temperatuur die varieert tussen 3 en 7 graden. Dit was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, tweede uur, Tom, gaan we, gaan we doen. En in de tweede uur, ze staan al in Dat de startblokken. Hoezo? We hebben gewoon een jingle, jongen. Oh, we hebben nog steeds een jingle. Ja. Nou, nou ja, goed. Je ja, nee, gaan we ik, met... ik, praat, ik praat gewoon lekker hard over die jingle heen. Het, uh, je mag heel erg corrigeren tikken, maar ik, had, ik, had er, ik trek me er even moet niet Moet ik een lampje uit. weer aan doen? Doe maar. <laughs> tweede uur gaan we dus uh, praten met uh, de mensen van GBZ. Terwijl er al één komt aanlopen. Heel en Jan Heel, heel dreigend, dreigend zelfs nog. Uh, nou, daar moet ik helemaal uh, op uh, letten. Dat is de nummer één van de lijst. En nummer twee zit ergens verscholen achter, uh, achter uh, in de bar. Nou, die die komt dus nu ineens uh, ook aan uh, wandelen. En Tom, dat is uh, dan het eerste onderdeel van het eerste, uh, tweede uur. Ja, dat gaat dus over uh, GBZ, gemeente Blankens Zandvoort. Daarna gaan we eventjes een beetje de klassieke kant op met het concert in de protestantse kerk. Morgen concurrent ja. van het jazzconcert in de Krocht. Ja, met Johan, Johan Berenpoot. Ja, en om uh, 11.40 dan uh, gaan we lekker parkeren. Ja, dan parkeren we uh, onze problemen bij Jerry Kramer in ieder geval, want uh, die gaat daarover. Ik geloof dat er nog iemand is die foto's aan het schi schieten is, daar ook een beetje over gaat. Maar goed, dat uh, terzijde. Dat is Leo Miesebek. Maar eerst moet even hebben, dus uh, <laughs> eerst muziek. Maar geen André Rieu. En toen was het 2004 en toen waren er een aantal mensen die hadden er iets uh, op bedacht. Uh, dat was uh, in het kader van Zandvoort 700, Peter Keller. En die hebben toen uh, iets uh, bedacht om uh, hier aan de hand van dit nummer een liedje te maken. En het origineel, dat hebben we net gehoord, is van de Pointer Sisters. Dus dan weten we okay. dat ook weer. Over zes weken, dan mogen we weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te gaan kiezen. En uh, zo langzamerhand zijn bijna alle politieke partijen al voor de microfoon verschenen, behalve gemeente Zandvoort. Zandvoort. En dat gaat vandaag gebeuren in de persoon van uh, Michel Demmers en Asgert van der Veld, nummer 2 en nummer 1 van de kandidatenlijst. God, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Michel Demmers. Ja. Na vier jaar terug in de dorpspolitiek en nog steeds, en inderdaad ook nog bij dezelfde partij. Ja. Hoe voelt dat? Uh, leuk. Allemaal leuk. Betekent dat betekent uh, dat de partij toch uh, enige consistentie heeft. En ik wil even een aanvulling doen. Hij is nooit weg geweest hoor. Nee. Nee, hij heeft de achter de schermen niet, heel, de heel veel. We, nee, wij gingen niet voor ruilopties. opties. <lacht> Nou, want uh, het is natuurlijk wel uh, bij de afgelopen verkiezingen een dramatisch verlopen uh, geweest. We hadden, uh, tenminste, ik moet het goed zeggen, jullie hadden vier zetels. Klopt. En vervolgens zijn daar drie Eén. vanaf gegaan en is Joke Draaier als enige raadslid teruggekomen. Ja, dat komt omdat uh, toen een heel uh, heet hangijzer is gemaakt door een aantal... Uh, Bewoners, CQ-leden van politieke partijen. Over het Middenboulevardgebied. Ja. En daar zijn hele ernstige, zware woorden gebruikt. En die sloegen op, uh, de, de, op GBZ terug. En die waren niet terecht, vind ik. Maar ja, iedereen uh, schijnt van alles te roepen, uh, te mogen roepen. Tot op het uh, onbehoorlijke af. Nou, dan zijn wij een beetje als partij, zijn we als boef weggezet. Mm -hmm. En uh, dat heeft geresulteerd in uh, vijf zetels voor de VVD en vier zetels voor. Uh, Oude partij. Ja, waarvan die vieren een restzetel is van de, van de oude partij. Zandwoord. Nou had jij je hielen nog niet gelicht als uh, wethouder of uh, de nieuwe raad uh, mikte het toen bestaande bestemmingsplan Midden Boulevard in de brullenbak? In twee fases. En ja. maakte een nieuw plan. Uh, ga jij nou hetzelfde doen met dit plan als je nee. weer terugkeert in de raad? Nee. nee, we zijn nu 19 jaar mee bezig en. Uh... Er zitten wat mensen, ook nu namens politieke partijen... die beleiden met de bond wel vernieuwing, verandering en verbetering... maar in wezen willen ze dus niks. Dus het, ook door onderlinge rancuneusiteit bij VVD-leden... is het hele gebeuren met amendement in de prullenbak gegaan. En het is nu maar afwachten wat de hogere overheden hiervan zeggen... Dus om nu met uh, allemaal bevlogen ideeën te komen, dat heeft niet zoveel zin. Ja, hogere overheden. Uh, wat, waar uh, doe dus je dan op? Ja, dat is de, dat is de provincie in de Vrom en die acteert op uh, advies van de Vrom-inspectie. De mm Vrom-inspectie -hmm. heeft uh, vier ernstige klachten neergelegd. En wat er nu ligt aan plan, als je dat een plan kan noemen, mm -hmm. er zijn die vier uh, klachten niet in opgelost... Dus ja. Wat, even kort, wat zijn die vier klachten? Heel snel. Geen ruimtelijke samenhang, geen parkeerbalans, geen watertoets. En, en geen uh, niet op tijd financieel plan uitgevoerd hebbende. Ja. Wat is een watertoets? Uh, men moet verplicht in een bestemmingsbank. Uh, onderzoeken in hoeverre de ontwikkelingen en de activiteiten invloed hebben op het oppervlakte en het grondwater. En dat is uh, niet gebeurd bij een aantal bestemmingsplannen? Nee, nee dat is bij het niet gebeurd. Bij het middenboulevard niet gebeurd? Ja, nee. Bij LDC wel? Uh, uh, dat is gebeurd, want anders had het niet, dat gedeelte van het LDC niet goedgekeurd geworden. Okay. Astrid, uh, de, de kandidatenlijst, hoe ziet die eruit? Die ziet eruit, Michel Demmers op 1... Ikzelf op twee, Astrid van der Veld dus. Ja. Op drie hebben we Leo Beek. Op vier hebben we Charlotte Jongmans. Op vijf Joke Draaier. Moet ik verder gaan? Zes Koordraaier. Nou ja, de Is dat... rest... Ja, hoeveel zetels denk je te halen? Nou, er zijn partijen die een lijst hebben ingeleverd met meer namen dan er zetels zijn. Nee, dat hadden wij ook kunnen doen, maar wij hebben zoiets van, ja... Dat, dat... Wees, wees reëel. En, uh, ja, de, de, de was, de ik denk dat ons programma gewoon goed is. Uh, wij zijn inderdaad recht dat blijven we ook. Blijven vasthouden aan onze lijn, wijken er niet vanaf. En als de burger van Zandvoort dat doorheeft en ons programma leest... dan zullen ze daar heel veel punten in vinden die hun ook zou willen. Dat was wat in de krant. Ik las in de krant uh, een overstap van een VVD'er in de richting van GBZ... Daar was dan ik, ik zelf net heer, zo verbaasd over. En dan heb over. ik het over de heer Fred Paap. Dat klopt, daar was ik zelf ook net zo verbaasd over. Nou, hoe zit dat? dat? Dat is natuurlijk niet voor de eerste dat VVD nee, het overstand Nee, nee, nee, nee, want uh, we hebben in het grijze verleden Jaap Brugman natuurlijk gehad. En uh, Jaap Methorst, uh, die dat ademen nu deden. Meneer, meneer Vrije, Nou, kijk, GBZ bestaat, bestaat gewoon uit, uit een heleboel ontevreden VVD'ers. VVD ja, dat, dat ja. Dat heb klopt. ik ook wel eens uh, gehoord, ja. ja. Maar, ja, maar, goed, maar uh, hoe zit dat uh, Dat verhaal? was ik niet hoor. Nee, maar hoe zit dat verhaal? Kijk, op een bepaald moment... Moet er moet vertrouwen zijn tussen de fractie en de wethouder. Ja. De wethouder die vraagt op enig moment: kan je me steunen met een amendement? Want ik wil uh, zaak A, B of C hebben. Nou, zegt de fractievoorzitter van de VVD. En wij, ik ga dat voor je regelen. Ik, ik vind jou nou niet mijn beste vriend, maar we moeten in het politieke verhaal moeten we toch uh, nette dingen doen. Nou, toen uh, hij dat ding gemaakt met die fractie. En toen zegt de, de, de wethouder: ik ontraad dat amendement. Nou, toen, uh, toen brak er iets. Niet bij de vliezen van de, <laughs> van de heer Paap in ieder geval. <laughs> toen brak er iets bij meneer Paap. Nou, en die zegt van, uh, weet je wat, bekijk het. Ik uh, ga wel naar de buren. Mm. Maar goed, er zijn al uh, dingen, zaken al getekend en uh, ja, ja. dat kan gewoon niet. Vinden jullie het jammer dat die flirt uh, niet uh, overgaat in vaste verkeering? Nou, nee, vind ik, niet zo uh, ja. uh, <laughs> ik vind het niet zo jammer. Ik vind het wel heel geestig gesteld, die nee, nee, vraag. Vind ik vind het niet zo jammer, want uh, kijk, als meneer Paap dan nou lid zou zijn, dan zou hij op nummer 10 of 11, weet ik veel, staan. Dus <laughs> dat is altijd leuk. Maar hij wilde echt heel hoog en dat is één. En ten tweede, als jij als GBZ het uh, zwalkende beleid van de VVD uh, moet aanvallen... dan krijg jij als GBZ'er... in dit geval meneer Paap voor je oren van... ja, maar dat beleid heb je zelf acht jaar gemaakt als fractievoorzitter. Nou, dat komt de geloofwaardigheid en de bestuurskracht... absoluut niet te goede hier in het dorp. Mm -hmm. En jullie staan dus ook voor een geloofwaardig bestuurskracht? Als ik... Juist, integer en geloofwaardig bestuur. Daar wil ik het ook even over hebben. Over, ja. Want dan staat hier... Even wat even. even uh, als ik het goed begrepen heb als je jij. ...momenteel voorzitter van GWZ. Klopt, ja. Maar je bent ook in deze partij eeuwige tweede op de kandidatenlijst. Dat is doe niet dat waar. Geen, doe ik ben begonnen pijn. als derde. Met, nou ja, dus als ik ga ervan uit dat ik één keer derde ja. sta, twee keer tweede... En dan dan het waarschijnlijk je... drie keer eerste. Geintje. Nee hoor. Gein. Ja, ik kan er toch zelf in geloven. Je kan er zelf in geloven. Nee, nou ja goed, de bedoeling is natuurlijk wel, mocht ik in de raad komen, dat er een andere voorzitter komt. Want je moet wel proberen die zaken gescheiden te ja. houden. Ja, over, over gescheiden gesproken, want uh, daar wil ik dan toch even dat bruggetje dan ik niet gaan slaan. Nee, dat weet ik, maar dat bruggetje over bepaalde dingen gescheiden houden, oh, je had het net over een geloofwaardige bestuursverhaal. Uh, ja, uh, dat heeft ook met integriteit te maken. Dat zie ja. ik ook hier uh, terug in het belang van de inwoners van de gemeente Zandvoerddienen. Kl klopte er daar iets dan niet in dat opzicht? Nee, er kloppen een aantal dingen niet. Nou, vertel, nee, wat, uh, uh, wat, wat klopte er dan niet aantal, aan? Een aantal raadsleden heeft het niet goed op het netvlies. wat uh, integriteit in het openbaar bestuur betreft. Ja. En dat betekent deskundigheid, gedrevenheid en integriteit. Wetsgetrouwheid, transparant, mm -hmm. eh, open en duidelijk zijn. Eh, onafhankelijke uh, besluiten kunnen nemen. Yeah. Ja, en dat is hier niet aan de hand met een aantal raadsleden. Uh, ja, Welk besluit is dus niet onafhankelijk ja. genomen? Uh, het, uh, het besluit om uh, amendementen in te dienen wat het middenboulevardgebied betreft... Mm -hmm. Uh, die zijn niet onafhankelijk genomen, want één raadslid heeft vier nevenfuncties die het, uh, die het tot stand brengen van bestemmingsplannen in het gebied uh, tegengaan. Uh, Althans, uh, in zoverre tegengaan er moet niets gebeuren, terwijl uh, vanaf 2000 al staat dat het gebied geherstructureerd moet worden. En een ander raadslid die heeft uh, uh, met voorkennis uh, uh, een vergunning weten te verkrijgen als zijnde lid van een beleidsgroep en ook. Ja. direct, uh, direct uh, belang, uh, persoonlijk hebben te zijn. Ja. Ja, dat, dat soort dingen kan natuurlijk niet. Vergunning van, van wat? Standpla het gaat hier over de bestemming van Minderboulevard en een standplaatsvergunning. Een standplaatsvergunning. En iemand had... Het uh... is het begin van deze regeerperiode gebeurd. En dat, en dat uh, een raadslid met voorkennis uh, ja, geweest. Maar, ja, ja, ja, ja. Uh, en die heeft en... misbruik gemaakt van een uh, gemeentelijke verschrijving. Op de, op de beurs is, uh, is dat strafbaar, hè? handelen met voorkennis. Op de beurs is dat strafbaar, ja. ja. En hoe zit het hier in de gemeenteraad? Heeft, uh, er is een een dikke brief overgeschreven door GBZ. Er is een zeer rommelig antwoord uh, opgekomen en geen enkel raadslid is daarop aangeslagen. Uh, over de integriteit van het raad zit qua Middenboulevard. Daar heeft meneer Kramer zo meteen aan het woord. Hij daar, is daarop aangeslagen. Mm -hmm. en, uh, en de rest van de raad. raad, uh, van de raad. Mm -hmm. Nou, er is nog iemand uh, die dat gedaan heeft. Dat is de heer Kroonsberg geweest. Ja, nou, die, de, en die, uh, zag, uh, die zag het zo uh, uh, voor zich oprijzen. 16 tegen 1. Die denkt, weet je wat, ik sta de raad. ik pak in. <laughs> ja. Michel, op dat... jullie, uh, op jullie website staat onder andere: uh, woning, stedenbouw langs de kust is wa was waardeloos en is het nog steeds. Ja. Maar was niet een wethouder uh, Demmers die die hele kust vol wilde pleuren met woningen? Ja, ja, ja dat, is de, dat is een beetje uh, de misvatting. Dat, dat uh, in de beeldvorming bij de mensen, dat uh, GBZ alle pleinen vol wilde bouwen. ...en dat ze hoogbouw toestonden. Nou, als je de maquette ziet, is dat dus niet uh, waar... ...als je het vergelijkt met wat er nu ligt. Want wie schetst onze verbazing... ...dat de oudere partij en de VVD... ...die liepen te gillen van... Geen de, hoogbouw. De, de, re, de regie moet meer bij, uh, de, raad, bij de raad liggen... ...of uh, bij de bevolking. Dat is net hoe het uitkomt bij die klanten. En uh, de mogelijkheden die in dit plan geschapen zijn... Daar, er, daar kan je gewoon alles volbouwen en hoog bouwen. En ik denk, uh, wat zijn ze nu mee bezig? Die mogelijkheden, uh, mogelijkheden die zijn nu wettelijk geschapen. Die zijn helemaal tegen hun eigen uh, idee in om open ruimtes te behouden. De wethouder heeft gezegd, ja, maar we gaan elkaar niet in de weg zitten. Dus die mogelijkheden zijn er. Het is aan de raad om dan te zeggen we gaan kleiner en minder vol. Maar dat gaat niet lukken natuurlijk. U wordt aan alle kanten gemangeld door advocatenkantoren van Curilla, uh, projectontwikkelaars. Dus uh, ik zou daar uh, niet aan beginnen. Het hele vreemde vind ik ook dat de gehele raad overtuigd was op allerlei gebieden, niet alleen de Middenboulevard. Dat de privaat-publieke samenwerking, wat iedereen vindt de beste oplossing is... En ze zijn zonder raadsbesluit zijn we overgegaan van een ontwikkelgemeente naar een regiegemeente. Dat is in Amsterdam niet goed afgelopen met die, met die Noord-Zuidlijn. Nee. In Utrecht is dat niet goed afgelopen, regievoeren. Den Haag met, ook niet. En Den Haag met een tramtunnel en, en een wit ijspaleis, ook niet goed afgelopen. <laughs> niet en wat gaan wij als klein gemeentetje doen? Wij gaan de regievoeren. Nou, u, u gaat een beetje hele grote fouten maken. Maar goed, ik was er niet bij de laatste vier jaar. Ja. Wat, en, heb, je, en, wat ja. heb je eigenlijk gedaan in die vier jaar? Ik ben een studie gaan volgen, kwaliteit en verandermanagement. Want uh, ik vind dat er hier kwaliteit moet komen, maar de oudere partij vindt ook dat er kwaliteit moet komen. Maar we hebben daar een uh, verschillende invulling aan gegeven, blijkt nu de laatste acht jaar, wat heel veel geld heeft gekost. Ik denk, ik ga dat studeren. Wat is dat eigenlijk kwaliteit? Daar heb ik ook een diploma voor gehaald. Ja. een kwaliteitsdiploma. Dus je bent nu kwalitatief en uh, sta je er uh, goed voor, uh, begrijpen? Ik, ik ben nu <laughs> kwaliteitsmanager. Overigens heeft. Uh, uh, kwaliteitsmanager. Uh, Komt uh, er ook een wethouderspost uh, daarvoor uh, uh, beschikbaar? Uh, misschien? Kwaliteitsmanagement heet dat. Ja. Nou, en hetzelfde ja. heeft uh, Belinda gestudeerd van de VVD. Dus dat klikt tegelijk. Nou, dan zie ik dus, voorzie ik dus al de volgende coalitie, een GBZ en een VVD-coalitie. Dat zou zo maar kunnen dus. Uh, ja, nou, dat, ik, ik denk in dit geval toch. Uh, <laughs> ...vaak afhangt van de kwaliteit van de personen waar je mee moet werken. Oh, prima. Zowel in het college als in de raad. Dat blijkt toch wel uh, achteraf uh, blijkt dat toch heel belangrijk te zijn. Ik ga even naar nummer twee, want uh, die, zit er, uh, die zit er ook bij. Uh, ja, even ingevallen voor uh, het raadslid uh, draaien... ...toen dat even niet uh, helemaal ging zoals het zou moeten gaan. En in die periode voelde dat ook weer even goed aan? Ja, dit is natuurlijk als vertrouwd. Kijk, het voordeel is wel... Ik heb me er altijd mee tegenaan blijven bemoeien. Wat bedoel ik daarmee? Nou ja. Alles wat er gebeurd is, dus alle stukken die er voordat ik ook moest waarnemen, ja. waren allemaal bekend. Dus ja, je ja. stapt eigenlijk gewoon, Go uh, gewoon in. erin. Ja. Ja. Het is geen enkel probleem geweest. Ja. Astrid, op de website staat onder andere ook een oproep om de denktank van GBZ te gaan vullen. Is dat gelukt? Er zijn uh, voldoende reacties binnengekomen waar wij wel degelijk wat mee gedaan hebben. En is het het terug te vinden ook in het verkiezingsprogramma? Natuurlijk. Het ah, komt ook op de website. Ik vroeg het aan Astrid. Ja. <laughs> Ik ja. zei het net al, ja, het nee, is terug te vinden in ons verkiezingsprogramma. Maar... Hij is onverbiddelijk ja. hoor. Ja, je moet hem echt de mond snoeren af en toe. Maar. Mag dus ik die, die microfoon van Michel die, die even die dicht? Het <laughs> is ongelooflijk ja. dat die hij er tien jaar nog steeds ontschast. Hoe oh, kan dat nou? nou. Ja. Maar goed, Astrid, ja. even de vraag van Tom. Ja. Ja? Nee, daar zijn zeker punten in terug te vinden. Onder andere, nou, neem het parkeren. Daar, daar zijn natuurlijk voldoende reacties op gekomen om, uh, om te komen met het voorstel dat ik destijds al geplaatst heb. Mm -hmm. En dat is dus inderdaad, ga kijken naar de gemeentes die bijna hetzelfde zijn als wij. En dan kom je op Noordwijk uit en die hebben een parkeerplan wat voor alle bewoners, en ik heb er onderzoek naar gedaan, naar alle tevredenheid is. Ja. Het enige nadeel is, en dat zegt de gemeente Noordwijk, dat het niet helemaal kostendekkend is. Ja. Maar ja, ik heb zoiets, je moet een parkeerplan hebben wat je bewoners faciliteert. En het moet niet echt winstgevend zijn, dat is niet nodig. Is dat dan uh, zoiets als uh, de burger als melkkoe gebruiken? Begrijp ik dat dan nou, uit, dat. Nou, dat, dat is verhaal? wat wij dus willen voorkomen. Ja. Ik bedoel, het moet, de kostendekkendheid is te begrijpen. Ja. En als je over kostendekkendheid spreekt, ja, wat zal dat zijn? 50 euro per jaar voor een vergunning? Ander... Ik, ik heb geen idee dat dat zal uitgerekend moeten worden. Ja. Ander, ander uh, verhaal: verkeer. Daar ja. ben je ook uh, redelijk uh, in thuis in verkeer. Tenminste, nou, elke dag, elke dag toch wel een uur of acht. Dus ja, ja, ik ben er redelijk in thuis. Is die rotonde daar. Uh... Daar hadden we Is het vorige week over. Ja, al... die rotonde. Daar zitten zit een aantal <laughs> dingen die heel makkelijk op te lossen zijn. Als je je kind weggebracht hebt naar, naar die school daar, de, ja. de golf, en je komt terug en je wil dan de rotonde <laughs> op. dan kijk je tegen een verwijzingsbord aan, wat aangeeft waar je centerparks. ja, ik weet dat hij nu anders heet, Sunparks, kunt ja. vinden. Ja. Dat bord ontneemt het zicht. Vooral voor fietsers. Ja, dat is natuurlijk super dom. Dat die van verplaatsen dus. Dat moet dat, Ja, die moet daar weg. Zet ja. hem in het midden neer. Lekker uh, we, uh, ja, Maak of, een andere AVB-paal. Ja. Niemand er last van. Nee. Het tweede punt is, en dat is heel vervelend. Ik heb het in de tijd al aangegeven, maar het bestek was toen al uitbesteed en dan kun je dus niks meer mee. En dat is dus niet een tafel en een tafelbestekje, maar. Ja, voor, is, voor degene, he, dat is dus inderdaad het, iets. Ja. Het is al helemaal uitgetekend, dat is dan het bestek. Dus dat was niet meer tegen te houden, want eh, er zijn wel degelijk richtlijnen voor rotondes. En eigenlijk hoort een rotonde binnen bebouwde kom voorzien te zijn van een fietsstrook en niet een vrijliggend pad zoals deze is. Ja. En in de bebouwde kom hoort de fietser ook niet in de voorrang te zitten. Dus bij het, op, bij het verlaten krijg je dan natuurlijk wel weer de regel. Maar goed, daar zitten gewoon hele vreemde, vreemde zaken in. En ja, dat is vervelend dat hij zo is aangelegd. En ik denk dat het grootste nadeel... Nou, eigenlijk zijn het er twee. Punt één is, is dat er een fietspad aangesloten wordt op een manier vanaf de Valenopweg. Daar loopt een, een vrij fietspad langs die voetbalveldjes. Ja, langs, Als je dus van weg uh, naar beneden rijdt ja. en je wil de rotonde op... sta je dus in een ene neus aan neus met een fietser. Ja. Die zomaar ploep, de weg opschiet. Ja, ja daar, daar moet je dan wel heel ernstig rekening mee houden. En het tweede nadeel is, deze rotonde ligt uit het lood. En wat bedoel ik daar nou mee? De armen staan niet recht tegenover elkaar. Waardoor er veel verwarring ontstaat van waar moet ik nou naartoe? Wat is nou de bedoeling? Ja, hij ligt er. En ik denk dat het wel mogelijk is om hem veiliger te maken. En aan mijn idee is dat uh, het beginnen met het, uh, het weghalen van de, de, borden? de steentjes ja. in het midden. Zodat hij dus inderdaad deel uitmaakt van de rotonde. Dat is punt 1. En punt 2 is het belangrijk. Dat die, inderdaad die borden daar weggehaald worden. En natuurlijk, uh, ja, pas de bosjes aan. Nou, dat... <laughs> Nog één vraag. Die hebben we ook aan andere partijen gesteld. Wat doen we met de Watertoren? Ja, nou, onze slogan is van uh, waar nodig gaan we veranderen, verbeteren en vernieuwen. Want we staan voor het goed, beter, Zandvoort. Zo is dat en met behoud van het goede. En daar hebben we kort draaien voor. Okay. Uh, maar uh, wat de watertoren betreft, uh, wij hebben vier scenario's liggen. En die lopen vanaf afbraak met historiserend oude watertoren terug. Tot een uitgebreid uh, cultureel centrum waar uh, radio, televisie... Uh, restaurant en de Boomschuitenclub, en uh, een vergaderruimte, is uh, die gaat vervallen bij het gemeenschapshuis. Dus het, het, die scenario's die betrekken uh, een heel groot spectrum. Misschien ook nog een Attema Museum? Ja, bijvoorbeeld. Ja, uh... Alleen het punt is. Uh... Mits, mits daar de omstandigheden geschikt voor zijn, want die apparatuur die behoeft wel een constante klimaatbeheersing, daar moeten we wel rekening mee houden. En het is natuurlijk heel belangrijk, wat wil de eigenaar? duidelijk. En kan, het, kan de collectie daar uh, voldoende ruimte vinden? Dat is natuurlijk ook een uh, ja, punt. Nou, Omwille van de tijd uh, laten we het erbij. Het enige wat ik uh, zo uh, aardig vond uit dit uh, verhaal is dat uh, uit, in de Watertoren dus ook de radio waarschijnlijk weer betrokken wordt. Het zal onze voorzitter uh, misschien leuk vinden dat we Terug weer moet gaan, uh, moeten gaan verhuizen weer. Maar goed, het is dus een ander verhaal, een andere discussie. Dank voor de komst, uh, beide dame en heer. en graag, Succes, tot, ja, graag tot een andere keer. Ja, graag tot een andere keer. ...met ja, uh, Wake Me Up Before You Go Go. Nou, <laughs> datzelfde drie, geldt ook voor Michel Demmers. Go -go. Dankjewel, go-go. Mm -hmm. <laughs> Want uh, de volgende gast is alweer aangeschoven. Dat is Johan Berenpoot. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want uh, het, uh, er is nog iets naast het uh, jazz in Zandvoort. En dat is een concert van de uh, Stichting Classic Concerts. Ja dat, ja. ja, dat klopt. Dat Zandvoort blijft een muzikaal dorp. Dat ja. blijft, heb, dat jij, blijft, uh, ja. heb jij 3,50 als sterkte van je bril? 3,50, wat? Ja, van je bril. Oh, ja, zet het er nog op? Het staat er nog Weet je wat het is? Ik heb dat brilletje aan nodig en ik heb er wel wat. Hij is er af maar, maar regelmatig uh, heb ik ze in mijn broekzak zitten ja. en dan breken die kringen. Dus, ik ben een goede klant van de brillen. Ja. Maar goed, um, we gaan uh, natuurlijk uh, morgen iets uh, weer beleven. En dat ja, is... Nou, dat is uh, zeer de moeite waard, mag dat ik wel zeggen, want... Ja. Uh, dat is uh, het uh, mooie orkest uit onze bijna buurgemeente Heemstede. Heemstede's Filharmonisch Philharmonisch Orkest. Tegenwoordig dat onder... is bijna professioneel, hè? Ja, ja, ja. Nou, dat wil ik ook zeggen. En de muziek die zij morgen spelen, dat is ook muziek die je ook in het Concertgebouw, door het Concertgebouw orkest, en allerlei grote orkesten hoort spelen. En uh, dat is een zeer hoogwaardig concert. Uh, daar zijn we ook wel heel trots op. En... Het is de tweede keer dat ze dit nou doen als eerste concert van het jaar. Het openingsconcert. Nou, we praten of we daar misschien een traditie van kunnen maken. En ik moet zeggen, wat ze, het hoofdstuk wat zij morgen uitvoeren is min of meer door ons gevraagd. Zij maken natuurlijk zelf uit wat ze instuderen. Maar wij hebben gevraagd, Toos Berg en ik, dat we daar zelf zo gek op zijn. Dat de 9e Sinfonie van Zorzak uit de Nieuwe Wereld, is heel bekend, is zeer bekend. En zij hebben het opgepakt en zij hebben nou, we gewoon uh, wel gelukkig Het is mee. redelijk modern hè? Ja, maar het is niet, Ja, nou, wat zal ik zeggen, het is, het is niet de echte moderne muziek nee, die bij een is, hoop mensen niet zo lekker in het te, is te horen. Het is niet cacophonisch. Uh, ja precies, nee, het, is nee. nee, het is geen Ravel of het is geen Debussy, nee. helemaal niet. Het is echt een mooie symfonische muziek. Ja. En uh, ja, ik ben er zeer gecharmeerd van. En ik denk, de mensen die morgen komen, ik hoop dat ze weer in een grote getale komen. Drie uur overigens, hè, begin het eh, drie uur. Drie uur. half drie de kerk open. Ja. En gratis natuurlijk weer. Maar uh, ik denk dat de mensen daar ook zeer van gecharmeerd zijn. En daar wordt mee begonnen. Dat is een vrij lang stuk. Dus dat vult de, het eerste gedeelte tot de pauze. En daarna hebben we echt allemaal korte stukken. Jullie hebben een hele bijzondere solist. Ja, ja. Ja, en daar ben ik ook heel verrast over. Maar ik vind het wel heel leuk. Uh, want ik, uh, het is een jongen van 12 jaar. Die nog op de basisschool zit. Hij gaat uh, na de zomer naar de brugklas. En die jongen heeft een uh, concertje ge... Hoe heet dat gecomponeerd. gecomponeerd, gecomponeerd ja, ja. Voor gitaar en orkest. En waarbij hij zelf de gitaarsolo speelt. En zij hebben dit op het programma gezet. Ik heb het nooit, nooit gehoord, maar omdat zij programma zetten, neem ik aan dat dat een stuk is wat zeer de moeite waard is. En ik ben er echt heel nieuwsgierig naar. Rudy Bos heet hij. Rudy Bos, ja. ja maar wo woont hij ook in Heemstede? Nee, hij, hij komt uit het noorden van het land ergens. Uh, hij is in Dokkum geboren. Maar ja goed, hij is nu aan het studeren zo hier en daar. Dus nee. hij zwerft een beetje door het land. Ja. Maar het is een jongen uit het noorden van het land. En ja, je mag natuurlijk nooit een vergelijking maken met een Mozart. Ja. Maar als je op je twaalfde al een, een, een stuk voor... Niet alleen voor gitaar, maar nee, voor orkest Nee, Gitaar ook, ja. en orkest ja, ja. heeft geschreven, dan vind ik dat. Uh, ja, je, je mag niet zo gauw een wonderkind genoemd worden, maar ik vind dat toch wel verbazingwekkend, minstens. Dat ja. is echt w nieuwsgierig Wanneer is zijn optreden? Is het dat is bijna aan het eind van het programma. Na de pauze. Na de pauze. Het is, ja. uh, ik meen het eerst, het uh, ene laatste uh, stuk, dat heet Fanta Rossi. Fanta Rossi. Het zal niet zo lang zijn, want al die stukken na de pauze, dat zijn er vijf. Die zijn allemaal binnen de 10 minuten te spelen. Er zit ook een heel mooi stuk van Beethoven. Ja, de Overture Coriolaan. Ja. Dat is echt een Beethoven stuk. Ja, ja, Met yes. veel dynamiek. En, ja, ja. ja dat wordt echt heel mooi. Ben je stil, Jaap? Ja, maar ik, ik, ik zit nog even van... Uh, hoe heette dat wonderkind ook alweer? <laughs> Rudy, Rudy, Rudy Ros. Rudy Ros. Bos. Bos. Bos. Bos. Bos. Rudy Bos. Bos. Ja. Ja. Oh. Er was ooit een, een gitarist... Rudy Bosch. Hm? Ja, Ruud, Ruud Bosch, ja. Bos. ja, die noemen zich Ruud, voluit ja. Is dat een ja. uh, familie van? Ja, op? ik zou het niet weten. Het staat niet in mijn stukken die ik van het uh, Hevenstedt's Orkest gekregen heb. Dus ik zou dat... Uh, ik denk het niet. Want, uh, maar hij speelt mee bij het Nederlands Blazers Ensemble. Nou, dat is ook internationaal ja. een heel gerenommeerd uh, ensemble. Dus, uh, het is niet de eerste de beste. Nee. Heel leuk dat die nou bij dat Heemstedt Philharmonisch terechtkomt. Die worden nu gedirigeerd door Dick Verhoef. Die hebben een selectieprocedure gehad vorig jaar met drie dirigenten. En daar is Dick Verhoef als de kandidaat uitgekomen. Hij is zelf hornist bij Holland Sinfonia, maar doet ook uh, uh, dirigeren. En, uh, nou, dat is ook een zeer ervaren kracht. Ik heb er vol vertrouwen in dat het een heel mooi concert wordt. Ja. Dit is een heel bijzonder sluitstuk. Ja, ja. Een bekend sluitstuk voor diegenen die op, uh, op Nieuwjaarsdag al uh, bij de pinken zijn voor het Nieuwjaarsconcert uit Wenen. Ja. Want dat concert wordt traditioneel altijd afgesloten met de Radetsky Mars. En dat gaat en hier, hier ook gebeuren. Straks. En dat gaat ja. hier morgen ook gebeuren. Radetsky Mars als afsluiting. Het heet de niet Nieuwjaarsconcert bij ons. Ja. Het, hè, want het is al, morgen is het natuurlijk al vrij ver in januari. Ja. Maar het is het openingsconcert. Maar... Wel de traditie van het nieuwjaarsconcert in Wenen van de Radetski-mars. En dat is ook een machtig stuk. Mag er meegeklapt mee worden? Natuurlijk. Ja, nee, ja. dat moet hè. Okay. Dat hoort ja. bij de Radetski-mars. <laughs> ja. ja. ja. Ik hoop dat Verhoef ja. dat ook. Ja. Dat hij zich ook omdraait ja. en echt ook het, het, het publiek gaat. Nou, en dan gaat echt iedereen huppelend die kerk uit. Ja, want... Dat is een hartstikke leukste. Dan heb je ook gelijk meteen zien, in, in, in het nieuw jaar heb je ook geen lichttherapie nodig. Of wat nee. nee, uh, interdepressies? <lacht> Daar heb je helemaal geen last van. Ratskie uh, nee, master kan je al een maand over, uh, over uh, opvoeren. Nou, ja, ja, dan kan je weer weer vooruit. <lacht> ja, inderdaad. Nee, dat, zo is het. En dat, dat proberen we het publiek ook te brengen. Gewoon dat je met een lekker gevoel die kerk uitgaat. van het, een mooi concert weer gehoord en een mooie afsluiting. Nou. Ja. We... Het, het is dus gratis en wordt aan het eind wordt er traditiegetrouw een, een open schaalcollectie ja, gehouden. Ja, ja. voor de uitbreiding van heb de toiletaccommodaties. Ja. ja, heb je geen ja. idee hoe ver het daarmee staat? Kan er al gebouwd worden? Nee, nog niet. Want nee? Heb, we zijn tot, tot aan begin vorig jaar bezig geweest met de collecte gelden te besteden voor de restauratie ja. van het orgel in de kerk. Ja. Wat veel geld gekost heeft. Allemaal rond, allemaal prachtig. En toen konden we pas een nieuwe uh, bestemming hmm. zoeken voor die gelden. En uh, dan blijkt steeds in de pauze van de concerten. Uh, omdat er toch vrij veel mensen altijd zijn. dat. Uh, uh, filevorming bij de toiletten. er zijn er eigenlijk te weinig in dat jeugdhuis. Dus de bedoeling is dat dat uitgebreid gaat worden. Ja. Dat moet allemaal via vergunningen natuurlijk. Dus uh, dat. ja. Het is dus niet zomaar gerealiseerd, maar we hebben er ook vrij veel geld genomen, nodig, ja. dus we moeten even sparen. Ik heb nog een vraag, en dat is uh, over subsidie. Is, snij ik dan een heel gevoelig uh, punt aan bij de Stichting Classic Concert? Uh, ja, de, nou ja, goed, kijk, het college BNW heeft laten weten in zijn algemeenheid aan de ja. gemeenteraad dat men uh, in de subsidies moet gaan snijden, helaas, ja. gedwongen door teruglopende inkomsten uit het Rijk. Uh, daar, daar moeten wij ook uh, op een gegeven moment uh, de nare gevolgen van ondervinden ja. niet voor dit jaar want nee. wij hadden al een vaste afspraak staan ja. met het college om, uh, over de subsidie van dit jaar dus die blijft gelijk aan die van vorig jaar ja. volgend jaar dreigt een teruglopen van de, van de, van de subsidie daar nou, zullen we rekening mee moeten houden ja. wij willen dus proberen om meer inkomsten te genereren bijvoorbeeld door meer mensen te interesseren om zich als vriend of als donateur bij onze stichting aan te melden. Zodat we niet in onze programma's hoeven te snijden. Omdat ja. de subsidie terugloopt. Ja, dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging. Ja. En daar wordt over nagedacht. Ja, daar wordt dus een... je begint met erover na te denken. Ik, daar zijn ja. we nu mee bezig. Ja. En daar moet er wat actie gerealiseerd worden. En ja, daar ben je vrij beperkt in hoor. Ik bedoel, ja. wat moet je gaan organiseren om inkomsten te krijgen als stichting. Ja. We willen voorkomen dat we een toegangsprijs moeten vragen voor die twaalf... De maandelijkse concerten die we in de protestantse kerk doen. Dat willen we goed voorkomen. Of het op de lange duur lukt. En je weet niet hoe die subsidie zich ontwikkelt in de komende jaren. Het zou nog wel veel verder naar beneden kunnen gaan. Ja, dan moeten we misschien ooit uh, iets vragen. Sponsoring? Maar... Is dat een optie? Ja, nou Om, zou dat, kunnen. Dat, dat, dat een, een sponsor zich opwerpt en zegt: van dit concert wordt dan ja. aangeboden, bij wijze van spreken, ja. door een groot bedrijf ja. hier ergens in Zandvoort. Je zou per concert een sponsor kunnen zoeken, is ook een mogelijkheid. Denk hem oh, we ook over na. Ja, ja. ja. natuurlijk. Nou, nee, okay. Dus het is niet zo dat het uh, per definitie in één keer in 2011 nee. in één keer de stekker uh, bij is. En de het hele jaar blijven de concerten ook gratis toegankelijk. En ja. zeer waarschijnlijk volgend jaar ook nog wel. Ja. Dus nee, het voortbestaan van de stichting is niet in gevaar. wij we gaan vrolijk door. We hebben een mooie kalender voor 2010. Ja, die staat vast. Die wordt ook aanstaande zondag in de kerk aan alle bezoekers uitgedeeld. En wie geïnteresseerd is om hem nu te zien, die kan naar www.classicconcerts.nl. Op de website, daar staat ook onze agenda op. Compleet voor het hele jaar 2010. Prima. Johan, bedankt. Een mooi concert morgen. We hebben een stukje meegenomen. Half Mag je? Alle drie kerken open, drie uur aanvang. Oké. Okay. Het zijn drie minuten uit het vierde deel van de negende sinfonie van Dorsjak Uit de nieuwe wereld. Dankjewel. Was een zeer bekend stuk wat uh, wat uh, wat hier ja, de nieuwe wereld de nieuwe wereld ja goed uh, Tom want aangeschoven is uh, de nummer drie nee vier van uh, de VVD uh, van de uh, van de VVD uh, lijst de, Jerry Kramer Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik moet even nadenken. Want het is, het is daar zo gewisseld geweest. Eerst komt er een kandidaatstellinglijst uh, uh, met uh, Belinda op uh, 1. Belinda Curentzon op 1. En vervolgens is het uh, met stip op nummer 1. Nou, De heer Maar goed. Dien, dien met stip. Ja, wel. Wel met stip. Van 7 naar 1. Dat vind ik ja, nogal ja, al een behoorlijke stap hoor, eerlijk gezegd. Dus, uh, uh, maar je bent dus nu nummer 4 toch op deze lijst, hè? Ja. ja. Ja. Maar in die hoedanigheid zit je, zit je nu hier niet aan tafel. Je bent lid van de raadswerkgroep. Ja, raadwerkwerkgroep, en raadwerkwerkgroep, kandidaat parkeer. raadslid natuurlijk. En kandidaat ja. raadslid. Nee, maar ja. dat de verkiezing propaganda, of tenminste hoe moeten we dat noemen, ja? de verkiezingen een beetje eraan zitten te komen, dus dat we daar ook over gaan praten. Ja. Maar we gaan het eerst even, <coughs> even hebben over parkeren. Klopt, ja. Jij zit in de raadswerkgroep, die heeft gezegd van, nou zoals het nu... Geregeld dreigt te worden is niks. Wij hebben de andere ideeën over. En jullie hebben dat voorgelegd, jullie idee voorgelegd aan de uh, commissie projecten en thema's afgelopen donderdag. Wat zei de commissie? Nou, om een klein beetje te schetsen van wat er in het is gebeurd. Er is in november een uh ook een commissieproject in themas geweest. Daar is het parkeerplan gepresenteerd van het college, het parkeerplan 2009. En eigenlijk, uh, daar heeft de commissie gezegd van uh, het is een uh, goed uh, discussiestuk. Alleen, uh, de commissie ziet iets anders, Heel iets anders met het parkeren in Zandvoort. Daar heb ik toen een uh, aantal dingen gepresenteerd, of tenminste gezegd van hoe ik het zou vinden. En daar heeft de commissie zich bij aangesloten... En Daaruit voortgekomen is de werkgroep en daar we hebben een uh, viertal raadsleden ingezeten. Uh, Kees van Deursen van, namens GroenLinks; Gijs de Rode van het CDA en Dick Subdorp, na, namens de oude partij. En ikzelf natuurlijk. En die hebben uh, toen gekeken naar met het parkeer wat we wilden. En we hebben toen gezegd we willen een eenduidig parkeerplan, zeg maar wat alle Zandvoorters bedient. Dus minder gefragmenteerd van wat er nu gebeurt. En veel makkelijker ook voor de toerist en ook voor de inwoners. En tegelijkertijd meer bewegingsvrijheid voor alle zandvoort. Dus, dus het is niet meer beperkt per wijk. Dat plan hebben wij toen gepresenteerd in een informele bijeenkomst ja. in de Raad. Daar is de eigen uh, op één raadslid na heeft, uh, uh, was daar tegen en de rest was allemaal voor. Dus zijn we verder gegaan met het plan. En dat is in de afgelopen donderdag in de. Uh, Commissieprojecten en thema's opnieuw gepresenteerd. Zover zijn we. En uh, toen kwam de commissiebehandeling. En daarin kwam dus eigenlijk weer een padstelling uh, tussen de college en de commissie te staan. Waarin het college zei van. Wat jullie doen, kan niet. Nou, dan ben je snel uitgepraat. Wij hebben... Maar heeft het college dat ook uh, uitgelegd, wat er dan niet kan? Het college is van mening dat uh, je uh, zeg maar niet voor geheel zandvoort één parkeerregime uh, kan invoeren. Dat dat grote financiële gevolgen heeft. En uh, ja, dergelijk. Dat was het eigenlijk het belangrijkste teneur. Het zou een uh, grote financiële gevolgen hebben voor de gemeente. Aangezien de bouw van het parkeergarage LDC uh, <tosses> dan ja, met een financieel tekort komt. Alleen uh, de werkgroep heeft... Uh, ...daarin te tegen aangezegd dat wij uh, wilden gaan bezuinigen op het parkeer, uh, zeg maar op het huidige regime. Nu wordt voorgesteld om eigenlijk in heel Zandvoort, op iedere straat, in iedere straat een parkeermeter neer te zetten. En wij vinden dat onnodig. Voor die paar plekken die, zeg maar, in de woonwijken nu zijn uh, met een papregime... Moet je niet een heel... Uh, parkeer, Even uitleggen, papregime. papregime houdt in zeg maar, dat je bewoners een ontheffing of een vergunning krijgen... om in de straat te parkeren bij een parkeermeter. Dus die hoeven niet te betalen bij de parkeermeter. En de toerist die kan betalen bij de parkeermeter. Alleen nu is er een proef geweest om het verhaal compleet te maken in de Brede Rode Buurt. En daarin uh, uh, is de buurt dus een papregime gekregen... Hij heeft een pap en hebben wij gekeken als werkgroep naar de inkomsten van de parkeermeters daar. Ja, en dat stelt zwaar teleur. Dat kost alleen maar geld. Dus wij zeggen, waarom al die moeite om voor die, zeg maar, die effectieve 20 plekken... van de 200 die je overhoudt, wanneer de inwoners er staan, naar de toeristen te faciliteren? Uh, dat, dat willen we niet. Daar heb je geen 12 parkeermeters voor nodig. Dat kost alleen maar veel geld kost de gemeenschap veel geld en er moet gewoon geld bij. Dus wij zeggen van de toeristen die worden verwezen naar de parkeerterrein en het fiscale gebied. Het fiscale gebied dat houdt in dus de winkelstraten in het centrum en de boulevards. Dat houdt ook in dus dat je minder zoekverkeer krijgt in de woonwijken. De bewoners kunnen makkelijker parkeren. En je houdt het systeem heel simpel. Eén vignet voor alle zandworters, ook voor de zandworters in Bentveld... en ook voor de zandworters in Noord, die gewoon in het centrum kunnen parkeren. Is dat dan uh, wat, wat, je, wat jullie als raadswerkgroep uh, ook beoogd hebben? Zo simpel mogelijk, duidelijk, dat iedereen het snapt. Ja, en uh, wa, wa, wat, wat is dan, dan weer nu het afraden dan weer van zoiets? Of tenminste, wat jullie kunnen, kan niet, wat het college dan zegt. Wat is dan, waar kan het dan niet in? Heeft, dat heeft dus, je zegt het ten dele nou, al met, het, met, met de inkomsten, het, heeft het dan te maken, maar ik, is dat ik, het uh, voornaamste bezwaar? Nou ja, ik denk dat het ook gewoon eens tijd is voor een nieuw college: dat er gewoon verjonging en vernieuwing moet optreden in het college. Want dit college dat is veel te veel op de hand van de ambtenaren. ...veel te veel de spreekbuis van de ambtenarij. Ja. En dat moet gewoon veranderen. Wij zijn degene die de kaders bepalen in de raad... ...en het is niet het college. Het college wil veel te veel op alle stoelen zitten... ...die wil ook op de stoel van de raadsleden zitten. En het is niet de bedoeling. De raad bepaalt... ...wij hebben een onderzoeksvraag uitgesteld... En dat betekent dus dat wij het anders willen met het parkeren in Zandvoort. Ja, want volgens mijn uh, lijstje krijg ik hier uh, van, van... Ja, jullie hadden dat uh, voorgesteld. Maar ook wethouder Taters diende een voorstel in. Hoe zit dat? Nou, wethouder Taters heeft zijn commentaar gegeven op het plan. En dat hield in eigenlijk dat hij op alle punten wilde die meedenken. Maar op alle punten was hij tegen. Juist. Dus van meedenken is geen sprake? Nee. Wat heeft meedenken dan voorzien? Het heeft ook geen zin meer. Ik is wel heel maar, duidelijk. Maar is het regime nou inderdaad opgericht, zoals het college dat heeft bedacht, om die parkeergarage maar vol te krijgen? Ja, de, wat het college wil is dus dat de parkeertarieven in Zandvoort wordt verhoogd. Nou, en ik vind dus dat dat absoluut niet moet verhoogd worden. Want dan prijs je totaal uit de markt. Ik vind de tarieven die nu worden gevoerd, die zijn prima. Dan moet je verder niet aankomen, dat is iedereen gewend om te betalen. Maar je moet het niet duurder maken. Als je wil dat Zandvoort nog doodser wordt dan het nu is, dan moet je vooral de parkeertarieven gaan invoeren, verhogen. Dan moet je gaan zorgen dat het horeca-sanctiebeleid wordt uitgevoerd. En dan krijg je dus een doodstil Zandvoort, waar je dus uiteindelijk dus geen parkeerplan meer nodig hebt. Omdat dan, de mensen toch niet meer geen kip meer in. Nee. Uh, want over die parkeertarieven, maar dan denk ik gelijk aan een VVD-standpunt... geen lastenverzwaring. Nee. En dit is dus iets wat, uh, wat als niet voordeel... Wij de... zijn fel tegen die verhoging van die parkeertarieven. Wij, hebben ook, wij zijn ook tegen de verhoging van de OCP. Wij willen gewoon zo min mogelijk lasten, uh, lasten voor de burgers... en de inwoners en in de toeristen van Zandvoort. Het kan allemaal veel effectiever en goedkoper worden. En dat betekent dus dat je minder, <coughs> minder parkeermeters nodig hebt... en niet tot aan Bentveld parkeermeters moet... ...zetten in alle straten in Zandvoort. En wat is er mis met het horeca-sanctiebeleid? Het horeca-sanctiebeleid houdt in dat zeg maar niet de overlast wordt bestreden... ...maar ook alle gezelligheid in het dorp. Het is nu mogelijk om strandbruiloften te organiseren. In het, in het dorp heb je gezellige terrassen met muziek. En dat kan dadelijk allemaal niet meer. Natuurlijk moet je optreden tegen de excessen. Maar wat de burgemeester voorstelt, dat loopt... Dadelijk uit de hand en dat is de doodsteek voor Zandvoort. Wat stelt hij dan voor? U dan voor? Ja. Hij wil alles gaan handhaven, dus hij wil de wet er direct bij gaan houden. Dat betekent dus dat je op het strand geen bruiloft kan organiseren, want dan moet je voldoen aan het activiteitenbesluit. Het activiteitenbesluit houdt in dus dat je pand goed geïsoleerd moet zijn, dat je geen live muziek mag hebben zodra je niet voldoet aan alle eisen. Nou, dat kan dus niet op het strand. Dat betekent ook voor het dorp dat je al de puien die je nu hebt... die zomers open kunnen ja. als het lekker weer is... dat je gezellig buiten kan zitten, dat je het dicht moet houden. Of je moet het doodstil maken. Dus dat betekent nou. geen gezellige muziek... <coughs> geen achtergrondmuziek meer op het, op, op het strand... geen bruiloften meer, niks kan meer. Ja, ik denk dat dat nog wel mee zal vallen. Want nee, ik, ik... dat is de harde realiteit van dit horeca-sanctiebeleid. Ja, maar... Ik denk dat het zo op papier is gezet om eventueel bij... Wij hebben een discussie gehad donderdag. En daarin heb ik duidelijk gevraagd wat de burgemeester wil gaan handhaven. En hij wil dit allemaal gaan handhaven. Nou, dat wordt de doodsteek voor Zandvoort. Dus dan is het niet dan meer is... zo'n zin in Zandvoort? Ik heb, een, ik heb dit verhaal op mijn weblog gezet. En ik had ja. vanmorgen een hele leuke reactie. Of tenminste een serieuze reactie. Ja. En die zei van de parel AC plus. Dat wordt niet een parel AC plus, maar dat wordt een parel AC min. Ja. Het wordt een minnetje in Zandvoort. Als we op deze weg doorgaan, dan wordt het een doodstil Zandvoort. We hebben we geen parkeerplan meer nodig. En dan zijn we geen toeristendorp meer. Maar dan wordt het hier gewoon een slaapgemeente. Dan... En dan gebeurt hier dus helemaal niks meer. En dan, dan zijn we ook als raad gewoon helemaal klaar. Dan betekent dus geen zin in Zandvoort, ik... zoals dat nu uh, omschreven wordt? Nee, dan betekent het onzin in Zandvoort. Ja, duidelijk. Ja, <laughs> ik, uh, ik ben nogal erg... Uh, ik ben heel, heel fel, fel, ja. Omdat ah, ja. ik vind dat het absoluut niet goed gaat. Duidelijk, uh, duidelijke taal ja. van je. Is dat ook iets uh, waarmee je dus nu uh, met deze boodschap straks uh, zegt van uh, ja, ja, luister eens... Ja, uh, is heel duidelijk. Daar ga ik voor. Ja? Ik wil geen doodstil zandvoort. Maar, ik wil een voor dat bruist. En, het, en het, wat het college voor staat is een, is een doodstil zandvoort. Je hebt het over verjonging. Want dan ga ik toch ook nog even naar je eigen partij kijken. Want uh, ja, ja, ja. tijdens de, de nieuwjaarsreceptie de werd daar uh, ook het een en ander over gezegd. En als ik dan naar die lijst kijk, de lijsttrekker is... Uh, is geen jongeren? Geen nee, absoluut geen jongeren, nee. En wij willen verjonging en vernieuwing. Dus ik vind ook dat er een nieuw college moet komen. Met een jong iemand, een jong vernieuwend iemand. Mm. En er is dus plaats voor, uh, ja, voor een nieuwe wethouderskandidaat. Een klare taal. Dus, dus uh, in jouw optiek zou dan uh, de, de lijsttrekker die dus nu. In de lijsttrekker de partij die nu opeens staat, is geen wethouderskandidaat. Dat wordt altijd bepaald door de fractie. Juist. En mijn stem gaat naar een nieuw iemand toe. En hoe ligt dat verder in de fractie? De huidige ja, dat... fractie? De huidige fractie uh, is daarover verdeeld. Zoals de VVD wel <laughs> ja, verdeeld, is. verdeeld is. Maar ik weet dat er een aantal op mijn hand zijn. Dus ja. daar gaan we ook voor. Okay. Ja, uh, nou ja, goed. Maar dus goed, uh, ja, hoe nu verder hoe met we verder, het parkeerplan? Ja. Wij gaan. Uh, dit in ieder geval komt in de raad. En ik heb er alle vertrouwen in dat hetgene uh, wat de werkgroep heeft gepresenteerd doorgang gaat vinden. Met of zonder dit college. Oh, de, kan er, jullie kunnen dat nee, gewoon ook zelf nee, nee, in elkaar goed, we gaan stellen? Goed, ga de verkiezingen toe. dat ja. betekent, degene wie dit steunt, ja. die zal ook degene zijn die het uit moet voeren. Ja, het eh, is de raad die bepaalt en niet het college. Wij stellen de kaders. En hoe, hoe, hoe ligt dat er? Want, want uh, dat is duidelijk uh, met, met, met, met het stellen van de kaders, maar heb je daar ook al collega raadsleden al uh, zover weten te krijgen dat ze nu zeggen, ja het is afgelopen en nu gaan wij die uh, kaders stellen? Heb je, uh, om ik het heb, maar zo te zeggen, ook uh, een aantal ik verwanten dat in de... daar alle vertrouwen in heb. Ja? Ja. Dus, dus je hebt wel een, uh, je meningen, of tenminste de meningen lopen peilen in, uh, in dat opzicht? ja. ja. In ieder geval weet ik dat de werkgroep er voor de 100%, voor de 100 achter staat. Mm -hmm. Die dat... werkgroep die wordt uh, hopelijk uitgebreid dat meer mensen er breed achter gaan staan. En dat we met een duidelijke opdracht naar de raad of tenminste naar het college komen om het zo uit te voeren. V wacht even, nog één, één, ah, ja, nog één vraag. Want dat, die borrelt ineens op. Maar vind je ook gewoon dat uh, überhaupt, hè, uh, of het nou landelijke politici zijn of ja, uh, gemeenteraadspolitici... Duidelijk moeten zijn. Duidelijk, eerlijk, ja. open en transparant. Het is bijna, bijna vind, hetzelfde vind, verhaal vind, als wat Michel Demmers net nou, uh, vind, zegt. Nou ja, ik kon dat moeilijk luisteren omdat het hier nogal <coughs> moeilijk te verstaan is. Het mm. geluid zat zacht. Mm. Maar um, het punt is inderdaad, je moet duidelijk zijn. En je moet niet inderdaad gaan slapen. Er zitten nu een aantal bij die slapen de halve vergadering. <laughs> nou, en die horen daar gewoon niet thuis. Ja. En ik vind ook dat je duidelijk moet zijn naar je kiezers toe. Dus als ja. je een oudere partij bent. Dat je dan wat moet doen voor de ouderen. Ja. En niet alleen je eigen belangen uh, moet gaan dienen. Duidelijk. Dank je wel. Dan kunnen Jerry we nog wel een hele uh, verhalen. Wetenschap, <laughs> ja. want er zitten ja. nog wat bacilletjes bij je ja <laughs> ik ben aan de betere kant ja, de adrenaline gaat, het gaat alleen maar beter ja de, de adrenaline dat, die is uh, al heel duidelijk aanwezig bij uh, bij dadelijk zo ja. zeggen ja. ik heb zin in Zandvoort en ik wil er iets moois van maken dat is een duidelijk vraag dus ik zie de verkiezingen met volle vertrouwen tegemoet okay. goed nou Tom dit was Goedemorgen Zandvoort. Ja. Deel 3. Deel deel deel Aan het programma werkten de volgende mensen mee. Uh, Dondaghebber achter de tap. Ja. Redactie Nel Kerkman. Aan de knoppen Roy Halderman. En presentatie Jaap Koper. En Tom Hemmelsen. Koper. Koper, ja. Allemaal een prettig weekend. Denk eraan, morgen twee concerten. Ja, Wat u zult kiezen? moeten kiezen. Eén is gratis, de andere kost 15 euro. Kies, het, het kiezen is al begonnen. Hè? Ja. Het gaat al nu tussen twee concerten. En straks op 3 maart moeten we het echt helemaal uh, gaan uh, doen. Wij zijn er voor in de stemming. Ja, precies. Hè. Tot de volgende keer.